Helemaal vanuit Mexico. Hey, hey. Hallo. Als het een beetje hapert dan komt door dat door. De lijnen moeten helemaal door de Atlantische Oceaan natuurlijk. Hoe is het in Mexico? Uh, ja, het is lekker warm hier. Lekker aan de corona inmiddels? Ja, ik heb gisteren al wat geprobeerd, ja. Maar je, je bent daar met een reden, hè? Uh, ja, dat is een uh, vrijheidslievende uh, bijeenkomst. Een uh, Dus uh, ja, gaan we zien wat daar allemaal besproken wordt. Goed, dat horen we dan volgende week natuurlijk. En wie er ook nog bij ons uh, aangeschoven zijn... en die komen aan het eind van de uitzending. Dat zijn Mart van der Leer en Ronald Bijl. Hallo heren.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 ...immigratie te maken hebben. Oké, okay. ja. goed. Ja, ja. De, de maroane index is ook een beetje gestegen. Uh, die staat... Vorige week stond er nog rond de 150 punten...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 Goed, joh. Nou, dan gaan we naar de berichten toe. We hebben een hele, hele, hele, hele, hele grote berg. Uh, Laten even kijken uh, wat voor berg dat is...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 als, als service hadden we ook wel, zeg maar, hè, voor uh, de mensen bij het weggaan, uh, het was een studentenflat, dus mensen hoefden niet naar buiten, ze hoefden alleen de trap omhoog, dat we dan ook flesjes verkochten. En dat dan, zeg maar, uh, de kostprijs van zo'n flesje was al was al lager dan de kostprijs van, uh, van zo'n first. Terwijl, ja, het, ik weet er niet, maar volgens mij uh, moet het duurder zijn om 24 flesjes uh, te vullen. Ja, even kijken, hoeveel kratten moet je hebben voor een Fust? Een kratje, gewoon een kratje van 24 flesjes van uh, 30 centiliter, dat is uh, bij elkaar 7,20 liter. De gemiddelde prijs van zo'n kratje is uh, per liter 2,49 euro.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 Waardoor, je, ja, waardoor de personeelskosten uh, veel hoger zijn dan uh, normaal het geval zou zijn. Maar dan nog even terugkomend op dat uh, verschil tussen die prijs van een fustbier en een kratbier. Kratjes uh, bier worden vaak nog goedkoper aangeboden dan uh, de adviesprijs uh, van 17 euro zoveel. En ja, zoals ik, ik had net even gegoogeld bij de Jumbo: bij mij kost die uh, 15 euro, dus dat is al het.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 Ja. Nee, je, bent echt, je bent pas echt een horecabedrijf natuurlijk. Als iemand het uh, biertje kan brengen in een glas. Ja, als je de gezelligheid uh, en sfeer uh, weet te bieden.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 Um, we gaan nog even verder met de berichting, want uh, ja, er moet iets verboden worden. De pizza Hawaii moet verboden worden, althans um, de stukjes ananas op pizza. En ja, uh, yeah, dit komt van uh, de, IJslandse, de IJslandse president. Ja, uh, zijn naam is uh, uh, Goodney. ik neem aan TH Johannessen. <laughs> Oké. Okay. Nou, ja. En inderdaad, met alle berichten wat we wel eens hebben over... Uh, ...daar wordt dit verboden en dat. Ja, dan zou je bijna weer de neiging krijgen om uh, de achterste poten te gaan. Maar...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 Zou het niet ligt, dit <laughs> ook kunnen antwoorden? <laughs> iedereen moet verplicht uh, vegetariër worden, omdat ik geen uh, vlees. Nee, drink. De, omdat het is gewoon afleiding. Ja, iedereen moet stoppen met roken, omdat ik niet van uh, tabakslucht hou. Ja, het is gewoon afleiding van, van de problemen waar <laughs> we staan. Ah, oké, okay, dat, dat denk je. Dat het gewoon. Uh, heeft de PR-man uh, PR van uh, de president expres op Twitter gegooid. Zodat uh, niemand uh, uh, doorheeft wat hij in werkelijkheid allemaal doet. Ja, ja wie weet. Ja, ja.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 Eh, en het resultaat is natuurlijk niet dat mensen gezonder gaan eten. Het resultaat is dat nee. je corn syrup krijgt in plaats van suiker, Omdat er al die organisaties hun voedsel promoten catchwords uh, gevineerd of zo. En dan gaat het met subsidie op scholen. Dus dat, dat hele be, be, bemoeizucht met, met eten.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 minstens, maar dat maakt het al een beetje betrekkelijk hè? omdat in de Verenigde Staten hè, doen ze het ook met getrokken wapens en weet ik veel wat en in Nederland is het ook gewoon ontzettend irritant, hè? ik weet niet of jullie vorige week uh, het berichtje hebben behandeld van uh, dat je dan je buurman moest aangeven als zijn dag geen sneeuw had uh, dat was zo'n dus oproep terwijl, ja, dat zijn natuurlijk ontzettend schadelijke dingen voor de samenleving, hè? Ja. dat je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 ja, alsof, alsof je wekelijks uh, uh, heel stiekem de morfine kastje van, uh, van de dichtstbijzijnde geneesheer moet plunderen of zo. Om <lacht> aan je shot te verdoen. Ja, dat is met wiet natuurlijk niet zo. Hè. Uh, sterker nog, je hebt zelfs een uh, geloof, hè, een Rastafari-geloof, maar misschien er, zijn er wel meer. Hè, die noemen uh, marihuana gewoon uh, gods kruid. Door God uh, gegeven kruid. Hè. Dus. Uh,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 He, de, iemand had dan vier van die plantjes op het balkon staan. En je mag gewoon, wat was het, vijf plantjes bezitten of zo. Maar die man die moest die dingen van het balkon afhalen, zeg maar. Okay. Ja, een beetje die waanzin. Terwijl... Dat is toch verstrekt uh, legaal, het mag, dat mag ja. dat nee, dan niet. Nee, dat mag dan niet. Dus, uh, ja. he, en, en dat is natuurlijk uh, ook een van de grotere redenen om gewoon te zeggen van... Uh, geef het me vrij. Dat is... Uh,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 want ja, ze zijn er bang dat ze door dan worden op aangekeken. Dat uh, ze van Nederland een sodom en Gamora maken of zo. Terwijl, ja, hè, net als met die drooglegging uh, in de Verenigde Staten. Ja, hè, dat gaf ook ontzettend veel spanningen, uh, zeg maar. Hè? Ja, en dit, dit is toch uiteindelijk een, een genotsmiddel waar een groot deel van de samenleving gewoon ja, om vraagt. En dan ga je daar en dan achter jezelf ertoe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 Rotzak van de farmaceutische industrie. Ja. Maar ik raak geen jointje nee. aan. Want dat is rotzooi. Maar ja. ah, goed, het ja. is ook weer heel lastig om meer erover te hebben. zonder uh, als een stoner over te komen, weet je wel. Nou ah, ja, er uh, is toch niks mis met marihuana? Nee. Je moet het alleen, je moet het alleen niet gebruiken als je presidentskandidaat wil worden. Nee, nee, precies. Dan <laughs> heb ik het even over Gary Johnson. Ja, nee, precies, dat <laughs> soort shit. Nou, je moet het in ieder geval niet gaan roken.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 kijkcijfers voor zover ik weet, um, meer op het aantal deden geloof ik. Dus het is natuurlijk in de jaren negentig is het gewoon scheef gegroeid met die commerciëlen die ineens de Ron Brandsteders en de Henny Huismans wegkochten. En dat, die hadden eind jaren tachtig de best bekeken programma's op de publieke omroep. De uh, Showbiz Quiz en de Soundmix Show en dat soort uh, programma's. Eigenlijk, eigenlijk wat je dus zegt, is eigenlijk het probleem is gewoon dat, dat uh, de publieke omroep gewoon bang is dat ze een markt kwijtraken. Ja. ja, daar komt het om neer. Uh, maar ja. ja, de vraag is nu, zou er vandaag de dag nog, nog een NPO moeten bestaan überhaupt? Nou, nee...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 Ja, die, die doet het gewoon op reclameinkomsten. inkomsten ja, ja, ja. dus daar kun je zowel als publieke omroep als commerciële omroep al niet tegen concurreren ja. dus dan zijn je modellen al verouderd ja, gewoon dinosaurus die maar niet dood wil gaan ja, ja nee, de pad zou niet nodig zijn als je gewoon geen publieke omroep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 Dan denk ik altijd van, ja, uh, wordt daar loyaliteit mee gekocht. Ja, ja en uh, zowel Matthijs van Nieuwkerk uh, als Gielbele als uh, Paul uh, de Leeuw, dat zijn ook gewoon eikels. En ze dus zit allemaal bij de Vara, toch? Uh, ik zou het, het zelfs niet eens weten waar ze bij zit. Ik weet in ieder geval dat Matthijs van Nieuwkerk van de Vara is, dat weet ik niet. Ja, het is vreemd dat het bij de Vara is.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 dat als de de, de de wil er is om die mensen te veel te betalen salaris kan er, via advieswerk van een bedrijfje ...dan zal je dat wel krijgen dat het geld gewoon een andere route gaat doen.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 O, dat lijkt bijna de BBC. Ja. Nou, nou, dat vind ik nog wel meevallen. BBC kan ook wel zeer kritisch zijn. Oké. Okay. En de NOS, dat lijkt me echt nu een beetje op een nu, nu uh, NL-redact. Uh, <laughs> ja, ze wat... kopie en past alleen alles direct van CNN. Ja. <laughs> ja, CNN, Associated Press en weet ik veel wat. Ja. Ja, de, de, de zit... Uiteindelijk maar zijn, zijn er maar een enkele oerbronnen.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 Ja, met, bij justitie was het natuurlijk ook zo hè, dat ze uh, uh. dat, uh, een paar jaar geleden waren. Er was, uh, was ook in het nieuws dat een substantieel deel, ik geloof van de nationale recherche, die werd dan ingezet voor, het, uh, uh, voor de MA-17-onderzoek. Nou ja, en dan weten we ook hoe dat is verlopen, zeg maar. Hè. Dat is, uh, daar is ook een dealtje over gesloten. Dus dan zit je daar op de grond wel te onderzoeken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 Ja, je justitie heeft toch wel top als alles in het doofpot houden. Hè? Dat is ook best wel lastig <laughs> natuurlijk. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk. Ja, maar die mensen, die, die mensen gaan natuurlijk ook naar haar feestjes toe. En dan, uh, ja. dat, dan worden ze ook een beetje uitgelachen. En, uh, ja, het, ja of, Ze voelen wel ja. Ja, dat ze dat, uh, ja, ja, een beetje... Het is niet van onderaf. Hè? Het is niet... Ik vraag me af of je op zo'n feestje uitgelachen wordt. Ik denk eerder dat je bijna gelinst wordt.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 Ja, en dan voel je ontzettend zinloos bezig. En in een privébedrijf, dan lukt het over het algemeen niet om heel veel nutteloze werk in leven te houden, omdat ja. je dan voorbij wordt gerend door de concurrent.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 Wat zijn waarschuwingen van Europese en nationale toezichthouders op de financiële markten? Weet je, wat zijn diezelfde toezichthouders die, die hebben zitten slapen toen in 2007-2008 alles als een kaart in die elkaar pleurde, En uh, weet je, die zitten dan nu te zeiken over, uh, ja nou ja, dat is wel erg ingewikkeld of uh, weet je, misschien niet geschikt voor iedereen...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 Voor de vijfde, op, vol, op een volgende keer uh, ja, zijn ze de winnaar. En met vijftien affaires maar liefst. Ja, maar van, van drie werkelijk. Het het dus ja. dat vind ik toch een hele nette score. Laten we even uh, applaudisseren. <lacht>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 He? Dan, uh, ik bedoel, ik zie hier niks in staan over gebroken uh, verkiezingsbelofte. Nee, je wilt duizend euro aanbieden aan de burger. Dat is geen omkoping, maar wel in tegenaan kennelijk. Ja, inderdaad. Wil ja. meerdere malen je excuses moeten aanbieden voor het breken van je beloften, ...zoals uh, de heer Rutte heeft moeten doen met geld naar Griekenland. Die, die staat er niet bij. Nee, nee ik zie hier dus ook heen... niks in uh, over het Oekraïne-verdrag. Uh, nee. nee, dus de integriteit is een redelijk uitgehold uh, begrip in, uh, in deze toets...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 Maar ja. uh, bij, bij, bij, bij, bij de PvdA is dan ook echt zo, dan zijn ze ook allemaal verontwaardigd daarover. Hè, van oh, uh, weet je wel. En bij de VVD, uh, aan een of andere manier, komen ze gewoon weer weg. Hè, zo van, uh, ja, postorie, dat had ik ook zo gedaan, weet je wel. Uh, ja. ja, bijvoorbeeld ja. dat, dat <laughs> Tegen wordt genomineerd voor de Raad van State. Dat is echt bizar, dat uh, zo kort <laughs> uitgewerkt is, dat die weer naar de volgende positie door uh, hommelt. Ja, het is, uh, dat is uh, waarschijnlijk uitgesteld. In ieder geval uh, Plasterk, die, uh, die wist zo van niks. Dus uh, op de korte termijn is mij niks bekend. Met andere woorden, op de lange termijn wel. Hè? Ja, even een proefballonnetje oplaten. Kijken wat de reactie is. Even mensen warm maken. Na de verkiezingen, dan komt het hier alsnog <lacht> ja. Wel. ja, goed joh. Nou ja, uh, het werd al genoemd. Oekraïne-verdrag, hè? Ja, al deze integere mensen hebben natuurlijk het beste met ons voor. En dat is kennelijk uh, de wil van de stemmen negeren. De, de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer besloten om uh, democratie te herinterpreteren.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 Uh, dit is een fars. Het volk wordt onder tuin geleid. Uh, dit dossier heeft de geloofwaardigheid van de premier en de politiek ernstig Ik nou, Weet ik niet of we, of we die geloofwaardigheid nog verder kunnen ondergraven. Voor <lacht> <lacht> mij persoonlijk nee, niet. maar. inderdaad. Ik wacht nog steeds op die duizend euro. <lacht> <lacht> en dan zegt uh, een VNL-kamerlid, die zegt... Het cynisme onder de bevolking zal alleen maar verder groeien... En dan ex-P van de Aar, Jacques Monage. Geen idee wie dat is. Die houdt het bij verraad door de linkse elite. Dat is wel, apart trouwens voor een ex-P van de Aar om dat te zeggen. Maar. Ja, dat dus zit uh, de dissidentenkamer. Uh, uh, ja, ja. Ah ja, dat is waar. Ja. Ja, ja. ja, ja. En dan gaat de SP, die gaat daar inderdaad ook nog wat uh, in verder.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 Kijk, in het geval van Obama... Dit dit is inderdaad van Kokesh, ja, ik weet het kennen. Ja, oké, oké, ja, dat zal. Maar kijk, in het geval van Obama zijn er de, de gevolgen zijn wat verstrekkender dan, uh, dan hè, in, uh, in, in een klein kikkerlandje. Maar um, ja, dan nog, uh, ik denk dat het principe uh, zeker wel opgaat. Uh, mensen die, uh, die stemmen heel vaak, en dan komen we, weer, komen we weer op hetzelfde punt eigenlijk een beetje terug...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 Nou, ik weet in ieder geval nog wel dat hij uh, ook... Uh, ik zal niet zeggen in opspraak kwam, want de meeste mensen hebben daar überhaupt geen aandacht aan besteed, volgens mij. Maar uh, dat hij ook in uh, Oekraïne, ook uh, de behoorlijke uh, ongeveer terugkant op Oekraïne... Dat hij, ook, dat hij later ook naar, naar, uh, naar voren kwam dat hij uh, connecties had in de, in de energieindustrie, uh, zeg maar. En dat uh, de, de verandering van de macht daar, dat dat geen windeier heeft gelegd, uh, wat dat betreft. Dat hij was met... Um, het uh, is zo'n hele uh, miljonair oh, dat, of miljardair. Dat is uh, ook de familie van Sofina. Ah, oké. Okay. Nou goed, dan is dat, uh, heeft dat misschien meer uh, daarmee te maken nog ook. Ja, in ieder in ieder geval, hier, in ja, kreeg persoonlijk 109.000 euro per jaar gestort van twee miljardairs... ...die graag in Oekraïne naar Schalingras willen behoren. Ah, kijk. Ik denk dat je over dat, dat incident ja, precies, bedoelt. Ja, precies. Ja, over integriteit gesproken. Hè? <laughs> ja, dat kan niet prima scheiden.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 Ik denk dat het dan niet alleen daarover gaat. Ja, ja, nee, ongetwijfeld. Ik, ik, interne markten denk ik ook al snel aan de vrije markt. Zoals zeg, vrije verkeer van goederen, producten en diensten. En dat is natuurlijk heel mooi, want dat maakt het product goedkoper. Maar waar dit artikel primair over gaat is... Uh, met die markt komen allemaal bureaucraten uit Brussel... die zeggen van, hé, hey, daar moeten wij regels voor maken. <laughs> en die, uh, die voorstellen van die regels komen dan vaak weer uit producenten... Uh, binnen de interne markt. Die zeggen van, hé, hey, ik heb een product met... Een extra veiligheidsmarge X. Al mijn concurrenten hebben dat niet. Laten we dat verplicht stellen: die extra veiligheidsmarge op het product. Ja, mijn bananen zijn 5% minder krom dan de Precies. Ja, de Dus kom op maken van regels over hoe krom de bananen mogen zijn. Ja, dat hebben we natuurlijk gezien met komkommers. Dat is wel inmiddels afgeschaft. Maar vooral de Duitsers die maken, zien groentlich naar verluidt in dit product. Dus die lobbyen lekker sterk bij.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 En daar maar een paar jaar. <laughs> Dat wordt bij een Nederlandse lacht. landschap. Ja. Die, die, die zijn het <laughs> een En daar eindig ze op mijn bord. <laughs> dan had ik toch nog een beetje mijn eigen belastingcent op mijn bord. <laughs> <laughs> en, uh.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 ...is weer heel sterk. Dus uh, hadden ze de regels doorgekregen voor de import van citrusvruchten... ...om die, om die aan te scherpen. En uh, ja, daar hebben ze dan in Spanje hebben de, de die hebben daar voordeel van. Maar in Nederland is het dan weer een nadeel, uh, staat hier. Want ons land is de, draaisch, de draaischijf pardon, in Europa van sinaasappels uit Zuid-Afrika en elders. En ook uiteraard is dan weer... Uh, ...dan komen we weer terug op hetzelfde. De Europese consument uh, is natuurlijk duurder uit...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 is een beetje indirect. Ja. Wel met een vingertje te wijzen naar Trump. Hè? Ja. Okay. So. Beetje hypocriet. <laughs> maar dat zijn we wel te gewend. En nog wat EU-gedoe. Uh, uh... EU-ministers, dichter, gat. Dat wordt nog handig. O, oh, helaas. In belastingregels. Wat, wat, nee, ik dacht Nee, dat ze handig werden dat ze echt iets konden. Gaat er dichter, maar in belastingregels.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 Uh, een, een Tax Exchange Information Agreement heet dat, hè? Uh, ja. moet, moet ze dan, uh, moeten ze dat wel echt nog naar vragen, hè? Dus, uh, dus inderdaad, niet... gericht vragen en geen phishing expeditie. Ja, precies, precies. En je ziet dus inderdaad zeker ik... binnen de EU de automatische gegevensuitwisseling. Hè? Ja, absoluut. absoluut. Ja, dus, dus binnen inderdaad binnen die Unie, net als uh, bijvoorbeeld tussen Canada en de Verenigde Staten.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 Veel meer dingen worden weer bespreekbaar. Daar mag ik het weer over hebben. En dat je ook ja. de media aanpakt: van hé, hey, jullie produceren een hoop troep. Ja. ja, en tegelijkertijd komt er een hoop onzin uit. Maar goed. Ja, ik bedoel, wat was de andere optie geweest? Weet je, Eén, waarschijnlijk een van de meest corrupte mensen.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 Ja, het is, ja. Is, is er al bewijs voor de inmenging van Rusland in de verkiezingen? Of blijft verhalen nee. van anonieme bronnen en van we weten zeker dat het zo is. Nog zeker dan Weapons of Mass Destruction...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 Nee, maar goed, ik, met, met deze mededeling zal ik dan uh, de uitzending afsluiten. Ja. Ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het meedoen aan deze uitzending... en uiteraard voor het luisteren naar uh, deze aflevering van Vrijheid Radio. Uiteraard zijn we volgende week weer... en uh, ik wens iedereen uh, nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe.